11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm leveren er nog onbekende stammen op de wereld. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. De VN-inspecteurs ronden hun onderzoek in Syrië morgen af. Zaterdagochtend verlaten ze het land. Dat heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gezegd vanuit Wenen. De inspecteurs zijn vandaag opnieuw naar de wijk gegaan... waar vorige week vermoedelijk een gifgasaanval was. Ban zei gisteren dat de inspecteurs al veel waardevolle informatie hebben verzameld. De VN-chef roept de internationale gemeenschap op om de inspecteurs hun werk te laten doen en het onderzoek af te wachten. Rusland stuurt twee oorlogsschepen naar de Middellandse Zee om zijn positie daar te versterken. Volgens het Russische persbureau Interfax heeft het besluit te maken met de bekende situatie in de regio. Een verwijzing naar het conflict in Syrië. Het persbureau citeert een anonieme generaal die zegt dat er aanpassingen noodzakelijk zijn voor de aanwezigheid van de Russische marine in het gebied. Friesland Campina heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de winst met 17% zien stijgen naar 164 miljoen euro. Dat kwam onder meer door goede resultaten bij het onderdeel kindervoeding. Vooral buiten Europa werden goede zaken gedaan. Zo is Friesland Campina in China actief met Friso Babymelk. In China is er veel vraag naar buitenlandse babymelk als gevolg van schandalen bij lokale producenten. De verkopen in Europa liepen terug en dat komt door de economische crisis.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 Een postbode uit Tilburg heeft drie jaar lang poststukken en brieven verborgen. PostNL begon een onderzoek naar klachten over onbezorgde post en kwam uit bij die man. In zijn huis en in de schuur werden duizenden poststukken teruggevonden. De postbode had een deel van de post opengemaakt, PostNL daarover. Een zeer kwalijke zaak, we hebben we ook aangifte gedaan tegen uh, betrokken postbezorger en een man op staande voet ontslagen. Uh, het, het achterhouden van post, ja, dat, dat mag niet. Uh, uh, maar dan ook nog het openmaken van die post, ja, dat mag helemaal niet. PostNL sorteert de brieven en andere poststukken opnieuw en bezorgt een deel daarvan volgende week. Alsnog, de rest wordt vernietigd, want het heeft geen zin om de tv-gids van vorig jaar alsnog te bezorgen, zegt de woordvoerder. Dan het weer nog geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt in enkele buien en aan de temperatuur verandert weinig. Moeten uw dagelijkse rechten in een verzorgingstehuis nog eens een keer extra wettelijk worden vastgelegd? Dat hoort u zo over een twee minuten, denk ik.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 Help vertraging voorkomen. Loop niet langs het spoor. Kijk op prorail.nl slash veiligheid voorop. Wij hebben geen winkelpanden, geen dure callcenters... en ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen...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 Misschien heeft u het gezien in het journaal. Er kwam onlangs opeens een groepje mensen in beeld... staand langs de oever van een rivier in Peru. En ze riepen naar de camera, maakten handgebaren en roeiden toen weer weg. Een onontdekt volk uit het Amazonegebied, was het commentaar. Niemand wist precies wat ze wilden... en fysiek contact was te gevaarlijk vanwege de overdracht van ziektes. Hoeveel onbekende stammen zijn er eigenlijk nog wereldwijd? Ik praat er zo over met antropoloog Menno Oostra. Ons minimumloon is hoger dan strikt noodzakelijk, bleek uit onderzoek deze week. Maar misschien is dat wel nodig in deze tijden van crisis... en in het licht van weer nieuwe bezuinigingen. En visoliecapsules worden veel verkocht, maar zetten geen zoden aan de dijk. Of juist wel. Daarover zometeen debat. En voor een blik in deze vissenkom... de gids.fm. Als er aan PVDA-Staatssecretaris Martin van Rijn ligt, dan komt er geen aparte wet die bewoners van zorginstellingen recht geeft op een dagelijkse wasbeurt of een schone luier. Dat is namelijk al lang geregeld in de bestaande wetgeving. Morgen neemt de Ministerraad een beslissing en wij geven de ministers de volgende overweging mee. Alleen met een speciale wet is de dagelijkse wasbeurt gegarandeerd. Waar of niet waar? Waar. Dat zegt Kamerlid Fleur Agema van de PVV. Indienen van het wetsvoorstel destijds vanwege die dagelijkse wasbeurt. Onder andere en ook gewoon onmiddellijk verschonen met een laaier uh, nadat uh, de laaier bevuild is geraakt. Goedemorgen mevrouw Agema. Goedemorgen. We kennen de verhalen over die bevuilde bewoners van zorginstellingen. Is dat nog steeds niet verbeterd dan? Nee, nee. En recent heb ik uh, vernomen dat er inmiddels zelfs incontinentiemateriaal is dat zeven uh, liter kan absorberen. En dat betekent dat de ouderen, in principe of de gehandicapten, drieënhalve dag in dezelfde luier kan liggen. En volgens u hebben gevangenen het beter dan mensen die zorg behoeven? Nou ja, niet volgens mij. Kijk, de gevangenen hebben uh, de penitentiaire beginselenwet. Dat betekent dat ze het recht hebben dat ze iedere dag naar buiten mogen. Dat betekent dat ze twee keer drie kwartier per week mogen sporten. Dat betekent dat ze zes uur recht hebben op recreatie per week. Een ouder of een gehandicapte in de instellingen heeft die rechten niet. En uh, dat vind ik schandalig. En ik vind dat, uh, dat we dat veranderen moeten. En maar de Raad van ik... State zegt... het is allemaal goed geregeld in de huidige wetgeving al. En die beginselenwet AWBZ-zorg, die u heeft ingediend... die is overbodig omdat die rechten dus al wettelijk zijn vastgelegd. Nee, dat heeft u mis... Uh, het is nou, dan heeft de zo... Raad van State dat mis. Nee, dat heeft u mis. Want het, zij gaan dan uit van een wet. De wet Cliëntrechten Zorg. Ja. Maar die komt er niet. En die wet Cliëntrechten Zorg is opgeknipt in vier delen. Eén deel heeft de Kamer wel besproken. De andere delen niet. En de overlap die er was, was op vijf uh, van de veertien wetsartikelen. Uh, dus u heeft het mis. Uh, en de Raad van State die ging uit van een wet die er nooit gekomen is. Dus de, daarom is deze wet heel erg belangrijk dat die er wel komt. Hoe regelt u dat? Uh... Ja, dat hij er dan wel komt. Ik ga hem zelf indienen. Wanneer? Uh, zo snel mogelijk. Is het nog wel nodig? Want die langdurige zorg wordt gereorganiseerd. Mensen zullen vaker thuis moeten blijven wonen. En de toegang tot zorginstellingen wordt beperkt. Als er minder mensen straks in zorginstellingen zitten... dan komen er wellicht ook uh, ja, uh, voor personeelsleden meer momenten... om zich met de individuele bewoners zelf wat langer bezig te houden. Ja, nou helaas uh, heeft de kabinet ook de plannen om de ouderenzorg uh, te ontmantelen... Uh, alleen de verpleeghuiszorg blijft over. En voor de gehandicapt alleen de langdurige, de, de, de ernstigere gevallen. Uh, dat is op zich natuurlijk heel erg triest. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat vervolgens de ouderen die overblijven... en dus het, het meest zwaar eraan toe zijn... Uh, dan maar aan de, aan de leeuwen overgeleverd zijn. Uh, waar het om gaat is dat verpleegkundigen die ik heb gesproken... Uh, hier heel erg blij mee zijn als dit er komt. Want zij willen tegen hun management kunnen zeggen... ik ga nu met mevrouw naar buiten of met meneer, want zij hebben daar recht op. En dat dan niet uh, de man het management zegt van... ja, maar u moet, heeft maar drie minuten en dat kan allemaal niet. Het gaat erom dat mensen gewoon een document in handen krijgen... en dat de ouderen en de gehandicapten die net als gevangenen in een instelling wonen... waar ze niet meer thuis zijn, rechten krijgen. Zover en ik zeggen... is, is het al gekomen dat de verpleegkundigen rechten hebben... om tegen managers tekeer te kunnen gaan. Juist. Want weten we wat het is? Het zal niet tot claimgedrag leiden. Het zal ertoe leiden dat er een bepaalde norm is die gehandhaafd zal worden. Het zal leiden tot, tot de basis. Wat is nou de basis? Een ouderen die in een instelling woont, die niet meer mobiel is... Uh, die kunnen we toch niet in de luier laten liggen als die persoon nog bijvoorbeeld gewoon een continent is. Ja, want is dat de angst dat er claimgedrag komt? Ja, dat is de angst. Uh, maar kijk, een, een, een, een gevangene loopt ook iedere keer naar, naar, loopt naar de rechter als hij denkt dat ze, uh, zijn rechten in het geding zijn. Ik denk dat het in de ouderenzorg niet zo, niet zo vaart zal lopen. Ik ben daar niet zo bang voor. Maar het is wel zo dat het, dat het heel erg fijn zou zijn als verpleegkundigen richting hun management gewoon kunnen zeggen, dit mag. Dus de ministerraad moet het morgen niet wagen om uw wetsvoorstel in te trekken. Als ze het doen dan uh, as soon as possible, zo snel mogelijk, dien ik hem uh, zelf in. Yes. PVV-Kamerlid Fleur Agema over de eventuele intrekking van haar wetsvoorstel dat bewoners van zorginstellingen het recht geeft op goede zorg. Mag ik u danken? Graag gedaan. Dag. De gids. Uitstrijgende werkloosheid, voedselbanken, uitzichtloosheid. Het aantal mensen dat op het minimum zit, neemt toe. En dan te bedenken dat het einde van de crisis nog lang niet in zicht is. Maar er ontstaan ook initiatieven die er zonder crisis niet waren geweest. Wat te denken van een internetzender voor Minima bijvoorbeeld. In Alkmaar hebben ze er een, Radio Minima. En verslaggever Robert-Jan Boy ging naar de studio. Ik ga mijn collega even bijhalen. Een goede morgen, Torsten. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Nou, zijn we zijn weer lekker uh, weer hier vandaag, maar gelukkig. Mensen ja, ja. Dus mogen we weer lekker de kermis op natuurlijk. Ja. En hun gratis kermiskaartjes hier weer kunnen winnen vandaag. Ja, inderdaad. Uh, we geven weer gratis kaartjes weg vandaag. Wij hebben ondertussen ook in de studio hier Robert-Jan Boy van Vara Radio 1. Ja, inderdaad. Uh, we hebben ook bezoek. Ja, als jij de oranje microfoon er even bij pakt, Herman, dan kan ja, deze meneer even meedoen. Moment, we, we worden er meteen ingetrokken. Je wordt er meteen even bij gehaald. je dat erg, Robert-Jan? Uh, nou nee, we zitten er meer in. Welkom in ieder geval. Leuk dat je een reportage kon maken van ja. ons. Dat is uh, ja, voor ons natuurlijk plus, maar video ook leuk voor in de uitzending. Uh, maar wacht even, ik zit nu live in de uitzending. Ja, dat ja inderdaad. Uh, we zijn live op de radio. Dat meen je toch zeker niet? Ja, dat meen je wel. Ik dacht dat het een grap was. Nee, dat is geen ja, grap. Absoluut meen. niet. Nee, hoor. De grap is alleen dat, dat jij hier nu pas in de stoel pakt. Ja. <laughs> het is een gezellig studiootje, moet ik zeggen. Hier aan de, aan de Oude Gracht in Alkmaar. Het maakt onderdeel uit van een... Uh, ja, ABS, Alkmaar Budget Service uh, Centrum... met uh, dagbesteding voor allerlei mensen. Ik zie buiten zie ik een, een groot aquarium, een uh, foyer... en ga zo maar door... Ja, en dan ja. hier een radiostudio met twee presentatoren. Nou, we hebben in totaal hebben wij... Uh, we hebben momenteel zo'n uh, 25 uh, 20, uh, mensen op de radio. 25 ja. mensen die zijn met aan het draaien. En dat, dat, dat is, de... is Herman? Ja, dat is Herman van Kouwkouw. En dat is dus Torsten? Ja, dat ben ik. Dat klopt. Zeg, maar we zitten nog steeds helemaal in? Ja, ja absoluut, absoluut. absoluut, Het gaat heerlijk. Het gaat heerlijk. We zijn uh, natuurlijk vanmorgen om tien uur begonnen. En we sluiten vanavond om 10 uur weer in. Dus uh, ja, we ja. Hebben in de tussentijd hebben we natuurlijk diverse programma's die Herman zometeen nog even op zal noemen. En de luisteraars wat... weten natuurlijk wel, maar waar gaat het dan? Wat, wat, wat, wat gebeurt er dan verder in de uitzending? Muziek? Wij wat... geven zometeen informatie af, we geven natuurlijk prijsvragen weg. Uh, de kaartjes voor de kermis. Uh, muziek wordt er gedraaid uiteraard. Uh, ja, eigenlijk alles in één doen we met z'n tweeën eigenlijk. Als we met z'n tweeën zitten, is eigenlijk altijd gewoon informatief, uh, leuke muziek. En ook ja, een leuk programma. En wie luisteren er dan? Uh, heel veel meer. Ja, heel veel eigenlijk. Wij zitten op dit moment... Dat de... als. Ja, inderdaad, ja, dat alleen af. mensen met een minimum inkomen. Nee nee, zeg maar. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wij, uh, wij zitten in principe door, door de hele wereld heen. We worden door 25 landen beluisterd zo'n beetje op dit moment. Omdat we natuurlijk via het internet zitten. Ja. Uh, hoofdzakelijk zeg, uh, als je 100% pakt... Uh, is 78% is Nederland wat luistert. Van die 78% is weer 88% uit Alkmaar vandaan. Dus we zitten eigenlijk gewoon overal. Maar het hoofdzakelijke luisteraars zijn elk maar. Ja, en iedereen kan luisteren natuurlijk, dat is het voordeel. Maar waarom is het er? Omdat de minima eigenlijk uh, geen gespecificeerde uh, middelen hebben om aan informatie te komen. Ze kunnen, kunnen we toch gewoon aan de radio luisteren? Dat kan natuurlijk. Radio 1, noem ze allemaal op. He. Ja, onze con-collega's natuurlijk die hier nu staan, maar ja, dat, dat, mag, dat mag. Nee, dat is inderdaad waar, maar wij geven expliciet informatie voor de minima. Wat om, voor informatie dan? Uh, omtrent de WMO, bijstand, uh, waar eventueel leuke uitjes zijn, waar de minima heen kunnen, die gratis zijn. Uh, dat soort dingen allemaal. Ja, ja, ja, ja. Wat wil je zeggen Herman? Ja, uh, nou inderdaad, uh, we zijn inderdaad voor de minima, met de minima en uh, in Alkmaar en, uh, en omgeving. En uh, we hebben natuurlijk uh, ja, dit initiatief opgezet uh, samen met, uh, met de stichting HBS. Ja, ja. Om uh, zo mensen met uh, lichamelijke, geestelijke beperkingen ook een uh, kans te geven en een kans te gunnen. Die helaas uh, niet zoveel geboden wordt en gegeven. En wij uh, die mensen op deze manier ook een, een, een lichtpuntje kunnen, kunnen geven in het leven. Om toch die mogelijkheid waar te kunnen maken. Maar waar bestaat dat lichtpuntje dan? Precies uit, behalve dat je uh, informatie geeft. Nou, uh, dat is dat, uh, dat we heel nauw samenwerken met diverse zorginstanties uh, in Alkmaar en omgeving. En uh, door middel van de nauwe samenwerking die wij met hun hebben, kunnen we vrijwel indirecte antwoorden geven op vraagstellingen van luisteraars. Die met een aantal ja, problematieken rondlopen. En uh, dat zijn er nogal wat in de minima, momenteel moet ik zeggen. En kunnen de mensen reageren? Ja, die kunnen zeker reageren. Ja, dat zou ik zeggen. Mensen, hallo, hier zijn we weer. Ik zou zeggen, reageer maar. Ja, reageren kan natuurlijk altijd via facebook.com/slash minima minima. Eind van de week is dat oh. uh, facebook.com/slash radiominima. Dan is de officiële community klaar. Daarnaast oh. hebben we natuurlijk een telefoonnummer 072-2202-750. We zitten er nog steeds live in. We zitten er nog steeds ja, live in. Ja, ja, zeker. Ja, oh. oh. En we hebben natuurlijk ook uh, een Twitter-account: radio minima. En mailen mag natuurlijk ook naar info: radiominima.nl. Nou, ik kijk even naar de telefoon. Ja. Ja, uh, Luisteraars, bellen mag 072 2202 750, dan komt hij nog een keer. 072 ook als je vragen aan de vader hebt, want die man die staat hier nou toch? Ja. <laughs> nou, alsjeblieft. <laughs> Dankjewel. Ja. Maar um, ja, heel veel minima, wat eigenlijk, ja, wat alleen nog maar meer wordt in, de, in Nederland, maar niet alleen in Nederland, ook in de wereld natuurlijk. En dat is wel zonde. Ja. Dus daar moet wel wat mee gebeuren natuurlijk. Die mensen moeten toch een beetje extra aandacht kunnen krijgen. Ja, en daarom dat, wij... dat, dat is dit dus één van de middelen. Ja, dat klopt. Om specifiek met informatie, specifiek voor mensen die een baan zoeken... of die anderszins ja, ondersteuning inderdaad. zoeken, inderdaad. om dat te doen. Ja, inderdaad. Ja. Maar worden de mensen dan nou ook niet een beetje... dan zeggen we, nou weet ik het even wel. Ik wil even weg uit de ellende. Ja, dat, dat kan Dat je een beetje een stempeltje krijgt als daarom je een uh, luisteraar bent. Daarom doen wij ook twee programma's waarin wij die informatie geven... en meer niet. Zodat ze toch de rest van de tijd gewoon heerlijk lekker de, de, de, de muziek kunnen luisteren. Wat voor muziek is het overigens? Maar eigenlijk van alles wat, vanaf jaren 30 tot aan nu. Ik zou zeggen, laat eens wat horen. Herman. Herman, Herman dat is op dit moment de man voor de muziek, dus. Ja. Oké, okay, uh, jij hebt 20 cent, dan uh, gooien we die in de jobbox. Dan gaan we gaan we buiten draaien. Ja, we zijn nog steeds rechtstreeks live vanuit de Kaasstad van Nederland. Ons mooie Alkmaar. Radiominima.nl En vervolgens. Klinkt de muziek. Weinig over de minima op dit moment. maar Robert-Jan Boy was in gesprek met de presentatoren daar. Herman en Torsten, dus van Radio Minima in Alkmaar. Later in dit uur nog een onderwerp dat de minima aangaat. En dan gaat het over de vraag... staat het minimumloon onder druk door de crisis... of door de nieuwe regeringsplannen, of door beide... We Listen to the Music natuurlijk met de Doobie Brothers en daarna een jaar later, dat was inmiddels in 1973, scoorden de Doobies hun eerste top 10 hit in de Verenigde Staten van Amerika. En met dit nummer, Long Train Running. Meer dan 100 Mashko-Piro-indianen aan de oever van een rivier bij een dorpje. De indianen lieten zich drie dagen in het openbaar zien. Het is niet helemaal duidelijk waarom. De stam is voor het eerst gezien in mei 2011. Maar daar was niet iedereen van overtuigd. En daarmee wordt bedoeld niet overtuigd van het feit... dat deze stam in 2011 voor het eerst ontdekt is. Het fragment komt uit het journaal van ruim een week geleden. Een geïsoleerde stam werd gefilmd in het zuiden van Peru. En de beelden die spraken tot de verbeelding... omdat ze suggereren dat er in de duistere jungles... onontdekte volkeren kunnen leven. Daar ga ik over praten met antropoloog Menno Ostra... die onderzoek deed en doet naar het Amazonegebied in zijn jeugd ook in die buurt gewoond heeft. Hij doet onderzoek naar inheemse volkeren die er leven. Maar het is een ras echte Amsterdammer. Dag meneer Oostra, goeiemorgen. Goedemorgen. De stam uit het journaal was bekend, net als die stam een paar jaar geleden... die vanuit de lucht werd gefotografeerd. Dat was een mooie foto, die zie ik nog voor me... hoe ze daar dreigend staan met, met speren, met pijl en boog. En toch hebben de media het dan over een onontdekte stam. Bestaan die überhaupt nog, onontdekte stammen, denkt u? Nou, onontdekt is eigenlijk een... Uh... Je kan beter spreken over eh, sterk geïsoleerd of eh, zelfs eh, extreem geïsoleerd. Onontdekte stammen denk ik niet dat er werkelijk nog bestaan. Het gaat eerder om stammen die zich hebben afgewend van de beschaving. Maar dat kunt u met stellige zekerheid stellen? En dat er geen onontdekte stammen meer bestaan? Zeker kun je er nooit van zijn, van wat je nog niet hebt ontdekt. Nee. Maar in de gevallen die... Dat bekend... alles met satelliet wordt vastgelegd... Eh, ja, dan zou je toch kunnen denken... Dan moet er moeten nauwelijks meer ja, plekken zijn op de wereld... waar nog mensen misschien in grotten of holen zich verschuilen. Het zullen er niet veel zijn in elk geval. Maar er zijn wel bevolkingen die inderdaad in het diepst van het oerwoud... in verschillende delen van de wereld eh, nog hun eigen leven leiden zonder lastig gevallen te worden door de beschaving. Het is niet zo dat ze, ze totaal onbekend zijn. Meestal zijn het afsplitsingen van groepen... die al wel eerder een lange contact hebben... en ja, nu wel een deel uitmaken van de wereldsamenleving, kan je zeggen. En die afsplitsingen van groepen die kiezen er dan voor om in die jungle te blijven? bijvoorbeeld. Ja, die willen ver weg blijven. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld 100 jaar geleden hun gebied is binnengevallen door rubbertappers of door kolonisten, dat ze daar helemaal geen goede herinneringen aan hebben, dat ze behandeld zijn met veel geweld en wreedheid, en dat een deel van die groepen dus besloten heeft om zo ver mogelijk het binnenland in te gaan. En dat horen ze dan, die verhalen. De mensen van tegenwoordig, die nog in die jungle leven, in dat onherbergzame gebied, die horen die verhalen bij overlevering? Hoe ja, dat, dat weten ze heel goed. Ze hebben een sterke mondelinge traditie, een overlevering. Die kan zelfs bij gebrek aan schrift en aan documenten. kan dat toch een historisch beeld voor henzelf opleveren van. Voorgevallen van 100, zelfs tot 200, 250 jaar geleden terug. In het geval van de Amazona's bijvoorbeeld zijn verhalen over de slavenhandel... die toen werd uitgevoerd door Spaanse, Portugese, ook Nederlandse kolonisten... die met schepen de rivieren opvoeren om mensen mee te nemen... en af te voeren naar de plantages. Ja. De overblijvende... De achtergebleven indianen die zich dus konden verstoppen op dat moment... die waren overtuigd dat die blanke menseneters waren... dat ze al dat volk meenamen om op te eten bij, bij hen thuis. En als, het, als ze op waren, dat ze weer terugkwamen om nieuwe te zoeken. Dus de blanken waren De, de blanken waren cannibalen. En dat beeld uh, dat is niet zo heel ver bezijden de waarheid... want grote delen van die volken zijn in dat tijd uitgemoord of gedecimeerd. Dus uh, een aantal van hen die heeft gekozen om uh, zo ver, zich zo ver mogelijk te houden van, van onbeschaafde mensen. Maar werd er door de Spanjaarden en door bijvoorbeeld ook de Nederlanders... werd er dan cannibalisme uh, bedreven? Uh, nou, letterlijk is het ook een paar keer gebeurd als de expedities uh, midden in het oerwoud uh, totaal zonder eten kwamen te zitten. Maar het is ook figuurlijk een manier van uh, denken natuurlijk die wel waar is. Want als je mensen losdrukt uit hun omgeving, uit de wereld die ze kennen, uit hun bekende uh, taal en cultuur... en ze te werk stelt in fabrieken of in plantages, dan zijn ze ja, eigenlijk fysiek opgeslokt. Door, door de industriële samenleving. Maar goed, die mensen hebben dus alleen gezien dat hun uh, stamgenoten werden meegenomen door blanken. Maar hoe, hoe kennen ze dan de verhalen uit de buitenwereld op het moment dat zij geïsoleerd leven? Ten eerste, zij gaan ook wel kijken, ze zijn nomaden. Ze lopen uh, heen en weer over een gebied van vele tientallen, honderden kilometers. Dus zij observeren ook wel. De blanke nederzettingen of de nederzettingen van de andere in inheemse. Ze kijken wat daar gebeurt. Ze weten wel ongeveer wat onze technologische krachten zijn. Daar is dus ook wel belangstelling voor. Ze hebben vaak ook wel belangstelling voor ijzeren voorwerpen, voor kapmessen bijvoorbeeld. Daar kan je veel beter een boom mee omhakken dan met stenenbeilen. Ja. Soms uh, durven ze ook uh, reeds te plegen... om uh, dat soort gereedschap te stelen, te jatten. Uh, de andere, het, het gebeurt ook vaak dat zij dezelfde taal spreken als indianen... die al wel meer contact hebben, bijvoorbeeld op missieposten wonen... omdat ze dus vroeger verwanten waren. En die... Uh, Inheemse die in de, in de meer bekende gepacificeerde nederzettingen wonen... die weten ook nog wel dat daar binnen in het oerwoud... zogenaamde wilde of pure of echte indianen nog leven. Dat horen ze dus dan Dus er dan zijn weer. wel verhalen en geruchten. Ja, En ook dit uh, volk wat zich dus een paar weken geleden liet zien... het was wel bekend ongeveer waar ze zitten en hoeveel het er zijn... Ze zijn ook wel uh, af en toe uh, gefilmd uh, vanuit de lucht... of er zijn eerdere ontmoetingen geweest. Uh, niet vaak. Het is mogelijk dat zij zelf uiteindelijk kiezen om uh, mee te doen... en om hun uh, isolement op te geven. Maar er zijn nu stammen die kiezen voor een isolement. Die leven daar. Over hoeveel mensen praten we dan ongeveer op de wereld? Nou, het is per definitie natuurlijk... Uh, ze zijn niet geteld... Maar je kan toch wel denken aan, uh, aan een aantal duizenden. Alleen voor Peru wordt uh, geschat uh, dat het misschien uh, 15.000 mensen zijn... verspreid over uh, het oerwoud. En dan in een, uh, tussen 10 en 15 verschillende groepen. Dus ook van verschillende talen die elkaar ook niet allemaal kennen natuurlijk. En dan zou je nog uh, over heel Zuid-Amerika misschien kunnen spreken over 50.000 mensen. Ja, in Peru wordt zonder twijfel, worden al zoveel inheemse talen gesproken. Het zijn er geloof ik al meer dan uh, bijna 90. Dat klopt, ja. Uh, ja. Als we nou het, het, het wereldwijd bekijken, waar, waar uh, komen die geïsoleerde stammen dan nog meer voor? Nou, dan zou ik eerst denken aan de grote uh, natuurgebieden die nog heel weinig zijn uh, bevolkt relatief. En die vind je uh, in, bijvoorbeeld op Indonesië nog, in uh, Nieuw-Guinea, ook op Kalimantan. Ook in de uh, Filipijnen, sommige van de eilanden. Natuurlijk in Centraal-Afrika. Zou je zeggen, daar zijn volken die in Oost-Kongo bijvoorbeeld... Uh, die wij pigmeën noemen, die zichzelf natuurlijk heel andere namen geven. Ja. Er zijn groepen daarvan die ook nauwelijks contact hebben met de buitenwereld. Maar die tegenwoordig ook wel worden opgejaagd door de burgeroorlogen daar. Of door de, de mijnbouw naar goud, naar koltan oliewinning, dat soort uh, ontwikkelingen is vaak een bedreiging voor zowel de natuur als voor de volken die daar wonen. En in Latijns-Amerika zijn er wetten en regels gemaakt om geïsoleerd levende stammen te beschermen, om ze hun isolement te gunnen als het ware. Ja. Bestaan dat soort programma's ook elders in de wereld? Um, ik weet niet precies hoe de situatie is in, uh, in Azië. Ik denk dat in Centraal Afrika die programma's als ze zouden bestaan niet veel voor zullen stellen. Ik weet ook dat in Indonesië wel wetgeving is... maar toch met culturele diversiteit in het algemeen niet zo sterk wordt omgesprongen. Dus ik ben bang dat ter plekke in de, in de regio's daar niet zoveel van wordt gerespecteerd. Ik vind het een fascinerend onderwerp. Ik kan er nog een uur over door met u praten. Misschien dat ik dat doe na afloop van de uitzending. Maar hoe, hoe lang denkt u dat de stammen hun zelfverkozen isolement nog vol kunnen houden? Is mijn laatste vraag op dit moment. Nou, als het uh, een beetje meezit, zouden ze een aantal van hen in elk geval nog... over een paar generaties vrij kunnen leven. En zouden we ook dan nog kunnen zeggen... er zijn inderdaad nog mensen op deze planeet die anders wonen... en die zichzelf zijn met de natuur... en niet meedoen in onze wedloop van geld en techniek. Uh, het zullen er ook steeds minder zijn, neem ik aan. Dat is wel zo antropoloog Menno Oostra over het fenomeen onontdekte stammen. Die zijn er dus zeer waarschijnlijk niet meer. Wel stammen die zich niet willen laten zien... die zelf gekozen hebben voor hun isolement. Hartelijk dank. Dag gedaan. Het is 1 over half 12. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De VN-inspecteurs ronden hun onderzoek in Syrië morgen af. Zaterdagochtend verlaten ze het land. Dat heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gezegd vanuit Wenen...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 Het Nederlandse minimumloon is, strikt, uh, hoger, is, is, is hoger dan strikt noodzakelijk, moet ik zeggen. Dat stond althans deze week in de Volkskrant. Zelfs 250 euro meer dan nodig is om goed rond te komen. Dat heeft een Tsjechisch bureau dat wereldwijde lonen vergelijkt uitgerekend. Hoe komt dat? En verandert dat nog met de nieuwe regeringsplannen die gisteren zijn bekendgemaakt. Daarover praat ik met Ruud Muffels. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Tilburg. Meneer Muffels, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben we ook in vergelijking met andere landen een hoog minimumloon dan? Nou, op zich uh, klopt dat wel, ja. Als je, als je Nederland vergelijkt met andere landen, dan, dan zitten we wel uh, redelijk aan de top. Uh, dat is zeker zo. Uh, er is overigens wel een misverstand hier... Kijk, het minimumloon is niet bedoeld als een uh, sociaal minimum, als een bestaansminimum. Eh, het is de vloer en het loongebouw, maar het is, uh, we hebben een apart sociaal minimum en dat is maar 70% voor een alleenstaande van, uh, van het minimumloon. Ja. Eh, dus als je het daarover hebt, dan, dan, uh, ja, dan, dan is dat verschil tussen die 1120 euro en... en uh, uh, wat mensen echt nodig hebben. Of die 1360 euro waar ze over spreken, en die uh, 1120 euro die mensen echt ja, nodig want hebben. Ja, het verschil is 240 euro, hè, geloof ik. En, ja, ja. Als je dat verschil ziet, dan. Sorry? Als u, als u dat verschil in ogenschouw neemt, dan, wat wilt u dan zeggen? Uh, het verschil is, uh, uh, is heel minder groot, omdat uh, het sociaal minimum. Is voor een alleenstaande maar 926 euro. En als mensen dus 120 euro nodig hebben, komen ze eigenlijk tekort op, uh, uh, op dat bedrag, in nee. plaats van dat ze meer hebben. Uh, dus minimumloon is iets anders. Dat is, dat is een, zeg maar, dat zijn de laagste lonen. En het idee erachter is dat, uh, ja, dat mensen moeten kunnen meegroeien op dat minimum met, met, met uh, de gemiddelde lonen. Uh, en, en vandaar is dat dat hoger dan een sociaal minimum. Dat gebeurt dus ook, hè? En dat gebeurt dus ook, ja. Staat het minimumloon nu onder druk door de crisis? Ja, dat uh, op, uh, op, op zich wel. Uh, het minimumloon wordt door de, door de regering vastgesteld. Uh, en goed is dat ze in ieder geval geprobeerd hebben om die koppeling in stand te houden. Alleen omdat de lonen uh, minder stijgen dan, dan de inflatie, ja, gaan, gaan ook mensen op het minimum uh, erop achteruit. En die minimumlonen zijn weer gekoppeld aan de uitkeringen? Waardoor de, mogelijk ook die mensen die een uitkering hebben er ook op achteruit gaan. Ja, dat is, dat is misschien wel het belangrijkste feit, Want maar 5% van de mensen werkt echt op het minimumloon. De meeste zitten daarboven, die werken. Maar inderdaad, de uitkeringen zijn gekoppeld aan dat uh, minimumloon. En dat betekent dat, dat mensen met een uitkering, er zijn er veel meer, uh, ja, dat, dat die uh, daar, daar ook uh, uh, last van hebben. En er komen meer werklozen natuurlijk door die crisis. Dus met andere woorden, de uitkeringen staan onder druk. Want de regering moet meer geld vrijmaken om die uit te keren. Ja, zeker. Uh, ja, de koopkracht van de uitkeringen daalt ook uh, dit jaar met, uh, met, met 2% gemiddeld. Uh, meer dan, dan bijvoorbeeld uh, de koopkracht van de werkenden uh, of van andere groepen. Dus uh, uh, ja, die uitkeringen die, uh, die hebben het zwaar. En dat ligt ook aan de nieuwe plannen van Rutte en Samson? Uh, ja, uiteraard. Uh, kijk, de, uh, ja, er zijn natuurlijk veel, uh, veel lastverzwaringen in de sfeer van, van premies uh, voor de zorg en, en belastingen enzovoorts. Uh, proberen wel dat voor de minimuminkomens uh, zoveel mogelijk uh, te compenseren via toeslagen. Ja, maar 100 dat, euro erbij dat, he, dat per werk, jaar. Dat werkt niet helemaal. Ja. Uh, minimaal krijgen we 100 euro per jaar bij ja. bleek gisteren. Dat is nog geen tientje per maand. Nee, dat is dat is heel weinig, dat is, dat is minder dan 1% van hun, van hun jaarinkomen. Uh, dus, dus dat is niet veel. Ja, dat betekent ook dat uh, dat zal onvoldoende zijn om, om het koopkrachtverlies uh, te compenseren ook uh, komend jaar. Dus dat maakt voor hen niet echt iets uit. Ja, het maakt natuurlijk, je voor, voor, voor op dat minimum maakt het wel iets uit, denk ik, als je, als je echt zo weinig hebt. Maar uh, ja, het betekent niet dat ze, uh, dat ze er niet op achteruit gaan. Uh. Gezien het feit dat er meer werkloos bijkomen, dus de uitkeringen um, uh, steeds meer moeten worden vanuit de kant van Den Haag of vanuit de kant van de gemeentes. Uh, zou er dan ook niet gesproken worden stiekem uh, binnen dat kabinet over ontkoppelen, denkt u? Ja, nou, op, op, ontkoppelen, dat, dat gebeurt meestal wel in een crisistijd. Uh, maar ja, nu heeft dat, heeft, is dat niet nodig. Want ja, de, de, de lonen in de, in de marktsector stijgen minder dan de inflatie. He, dus het dus feit ontkoppelen je al in die zin dat, ja, dat die uitkeringen minder stijgen dan, uh, dan nodig is om de inflatie te compenseren. He, dus ze dus gaan er al op achteruit. Ja. Dus dan heeft ontkoppelen geen, geen zin op dit moment. Nu zijn er ook berichten uit Politiek Den Haag dat toeslagen worden versimpeld. Die zijn trouwens ook bevestigd. Huur, ja. zorg, kinderopvang. Dat wordt allemaal eenvoudiger gemaakt om aan te vragen. Maar dat geldt ook voor soberen. Gaan de mensen met een minimumloon dat erg merken, denkt u? Nou ja, de bedoeling van het kabinet is om juist die toeslagen meer, meer toe te spitsen. en ik denk dat het goed is naar, naar de lage inkomens. En de mensen bijvoorbeeld met een vermogen of zo. Daar, uh, uh, die weinig inkomen hebben, daar geen gebruik van te laten maken. Dus, dus de bedoeling is wel om juist die minimuminkomens te ontlasten. en die toeslagen veel meer te focussen op die groep. en niet op uh, de middeninkomens of de hogere inkomens. Nou, op het dus, moment dat je een eigen vermogen bezit. dan ben je dus wel een beetje de Pisa. Ja, dat is. Ja, als je dan. dan in ieder geval dan heb je dan krijg je minder toeslagen. Uh, de in die zin, die, als je een behoorlijk vermogen hebt, heb je natuurlijk toch, uh, toch redelijke middelen van bestaan nog. Dus, uh, ja. Ja. is het wel verstandig beleid van het kabinet, vindt u? Nou, dat laatste vind ik wel verstandig, die, die, die, die, die he, vereenvoudiging van die, van die toeslagensystemen. Dat lijkt me goed. Uh, het ook dat het bedoeld is voor de laagste inkomens, dat lijkt me ook goed. Uh, ja, überhaupt de, de koopkrachtverliezen, ja, dat, dat, dat is omdat we economisch slecht doen. En daar had het kabinet misschien wat, uh, wat meer werk voor moeten maken om die economie te stimuleren. Maar samenvattend kunnen we stellen dat het minimumloon hier in Nederland nog niet zo gek is? Nee, dat, dat, dat is zeker zo, ja. Hartelijk dank, Ruud Muffels. Ook ja. leraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Tilburg. De ze is nieuwsfotograaf en won een wedstrijd. En daardoor mag ze samen met nog twee andere Nederlanders... Google Glass uitproberen. Dat is de bril waarmee je kunt bellen... waarmee je kunt internetten, filmen en fotograferen. En aan Simone Wijmans vertelt ze... hoe die bril haar online leven verandert. De webwereld van... Daphne Horn. Um, 3.251 volgers op Twitter en ik denk een uur of zes online per dag. Nou, je bent een van de happy few in Nederland en in de wereld... die een Google Glass heeft, de digitale bril van Google. Waarom wilde jij hem zo graag? Mijn slogan was... Um... If, uh, if I Had Glass, uh, dat ik intense verhalen wilde maken. En ik wil hem heel graag gebruiken voor mijn fotografie. En kijken of ik dichter bij de mensen kan komen. En is dat ook gebeurd? Ja, ik zie verandering in mijn beeld, wat ik maak. En ik, ik, ik moet nog, het is nog te pril om te zeggen wat, ik, wat het precies anders maakt. En sowieso uh, de directheid. Ik kan het meteen op een moment... Hè, ik loop in de Ikea, ik heb een fantastisch beeld buitengeschoten... en ik kan hem direct posten. Ja, en dat is in, zeker in nieuwsfotografie uh, wat ik het liefste doe. Hè, de frontlinie van de wereld, ja, dan, dat is het, ja, de ultieme gadget. En hoe verandert dat dan jouw online leven? Je hebt internet in je oogkas of bij je oogkas. Je, je, we gaan, hè, ik ben een camera in plaats van dat ik hem in mijn handen heb. Dus het is, ja, het is een andere manier van, van leven. En zijn er dingen die je niet had verwacht vooraf en die toch zijn gebeurd? Bepaalde ervaringen terwijl je de bril op had? Um, ja ik heb uh, een um, ik heb een app aangezet Google Now uh, die denkt voor zichzelf. Die geeft mij informatie zonder dat ik weet dat ik die informatie nodig heb. Dus die geeft mij bijvoorbeeld vluchtinformatie van vrienden die landen. Hij weet waar ik woon zonder dat ik dat ooit heb ingevoerd. Een beetje eng. Ja, in Amerika noemen ze het ook de creepy line. Het is echt even het... en daar moet ik aan wennen en um, die vluchtinformatie dat was echt even schrikken. Dat ik echt dacht van oké, okay, ik ga nu die vriendin even appen van klopt dit? Heb jij, vlucht, heb jij vluchtnummer FR 1975 ben jij net geland. En dat klopte. En ik was echt gewoon overdonderd. En kun je nog zonder? Je hebt hem nu een maand op ongeveer. Ik kan, ja, ik kan zonder. Als ik eerlijk moet zijn, als ik op vakantie ga... dan voelt het niet lekker als ik zonder internet ben. Dan wil ik toch heel graag mijn mail nog checken... of mijn Twitter-account of mijn Facebook-account. En dat is op deze manier ook wel weer makkelijk. Heel eerlijk, ik, zelfs, ik droom al met een schermpje... Hoe bedoel je? Nou, dat ik uh, <laughs> dat ik een schermpje in mijn droom af en toe uh, droom. Ja, ik ben heel erg benieuwd of dat blijft, of dat dat weggaat. Want ja. hoe ziet jouw verdere online leven eruit? Je hebt zo'n 3000 volgers op Twitter. Wie volg je zelf? Wie vind je goed? Uh, fotografen heb ik uh, een club die ik heel graag noor images. Dat zijn uh, in mijn ogen de beste documentaire fotografen van de wereld. Een club van negen uh, mannen en vrouwen. Ehm... Um, ik ben lid van um, een Instagram-groep. Um, Dat is een community in Nederland. Uh, en in Amsterdam is die ongeveer 300, 400 mensen. Um, en Instagram is een, eigenlijk mobiele foto's. Die kun je online delen met elkaar. En wat doe je dan zoal? Pas geleden een wandeling in... Um, uh, Amsterdam-Noord zijn we over de NDSM-werf gegaan. Dat was een grote kunstbijeenkomst uh, en open galeries. En daar zijn we tussendoor gaan fotograferen. En ja, uh, dat is een soort ja, fotofamilie eigenlijk. Ben je eigenlijk nog een YouTube-kijker? Um, ja, want um, ik hou erg van muziek. Ook activistische dingen. Um... Activistische dingen? Ja, uh, Femen, uh, bijvoorbeeld de, de vrouwen, de blote borstenbrigade in, in uh, Oekraïne, uh, die heb ik pas geleden gefotografeerd. Die hebben af en toe een video uh, hè, waar ze dan iemand belagen. En... Dus ja, dat zijn uh, interessante dingen om, om te volgen. <tieden> En je zei muziek uh, online, daar doe je ook aan. Wat zou je nu willen horen bijvoorbeeld? Met die bril op je neus? Het is geen microfoon wat hierin zit, maar het is botgeleiding. Dus het gaat, uh, dat is een beetje een gekke manier van horen. Ik zou heel graag Muse willen horen. Want Muse is echt een beetje bombastische uh, klanken. Dat zou ik even willen horen, hoe dat, hoe dat zou. Op mijn, op mijn ene oor komt dat dan door. Hoe je dat via die Google Glass zou horen? Ja, ja. in welk ja. nummer? Uh, uprising. Ja, daar, daar word ik altijd vrolijk van. Van Daphne Horn wordt hier blij van. met Uprising, een nummer van die Britse rockband uit 2009. Alle besproken links staan zoals altijd op de site. De Visoliecapsules behoren tot de meest gebruikte voedingssupplementen in ons land. Vooral de omega-3 in de visolie zou goed zijn voor hart, voor hersenen en gezichtsvermogen. Of die claims kloppen vraag ik aan Tim Schelling. Hij is directeur van Vlindal. Hij zit hier. Goedemorgen, meneer Schelling. Goedemorgen, meneer Burgers. En aan de telefoon vanuit Antwerpen, Dos Winkel. Hij is oceaanbeschermer en oprichter van de Sea First Foundation. Meneer Winkel, u maakt zich druk over het vele gebruik van die visoliecapsules. Waarom? Ja, daar zijn veel redenen voor. Maar de belangrijkste is eigenlijk dat uh, uh, de hele visserij... is een uit de hand gelopen monstrum geworden in de afgelopen 50 jaar. En om visolie te maken heb je ongelooflijk veel vis nodig. Want de olie die uit de vis uh, gehaald wordt... is maar een heel klein percentage van wat de vis heeft. Hoeveel vis heb je ongeveer nodig voor een liter? Nou, dat varieert. Wij hebben getallen van, die variëren van 20 kilo tot 600 kilo om één liter visolie te krijgen. Maar het allervervelendste is... en uh, dat is denk ik ook het allerbelangrijkste... want uh, de meneer Van Vlindal die tegenover u zit... Die, uh, die heeft dat wel allemaal heel goed aangepakt met zijn firma... maar hij verkoopt dus helaas nog visolie. Het probleem is dat visolie is eigenlijk helemaal geen olie van vis... want vis maakt die olie niet. Dat is een puur plantaardig product. Dat zit in um, eencellige planktonalgen... Daar zitten die EPA en DHA in, die belangrijke omega-3-derivaten. Ja. En gelukkig hebben steeds meer mensen dit goed begrepen. En die kweken dus nu die algen en die maken dus visolie, tussen aanhalingstekens, uit die algen. 100% zonder, echt 100% zonder uh, contaminanten, dus zonder gifstoffen. Die door het, maar wacht even, je kan het ja. dus zowel uit vissen halen, maar dan heb je heel wat kilo's nodig, als uit ja. algen, die vissen. Ja, en omdat er al een, enorme, uh, een enorm probleem is met de visserij en de overbevissing, uh, kan je dat dus veel beter rechtstreeks uit die algen halen, waar de nee. vissen het ook uithalen. Ik ga me met meneer Schelling even voorleggen. Is er echt zoveel vis uh, nodig om een liter visolie te fabriceren? Dat, dat is uh, wat u veel veilig noemt. Sowieso wordt er geen vis specifiek gevangen voor visolie. Hè. Dus er wordt visvangst gedaan voor de visconsumptie... wat u uh, gewoon koopt in de supermarkt of uh, op uw brood doet... of uh, bij een maaltijd gebruikt. Ja. En de visolie wordt gebruikt uit een restproduct van de vis. Dus de delen die niet voor de normale consumptie zijn... die anders weggegooid zouden worden... Dus de gwaad, die worden gebruikt voor... de staart, de kop, de, staart, kop de vinnen... Uh, of delen die er niet mooi uitzien... die daardoor niet uh, voor consumptie zijn die worden gebruikt om de visolie van te maken. Dus in plaats van het weggooien wordt er visolie van gemaakt... wat dan toch beter benutten is. En waar komen de restproducten vandaan die u gebruikt dan? De vis die wij gebruiken die komt uit voor de kust van Peru... wordt die gevangen. En de Peruaanse overheid is ontzettend streng op het bewaken van de visstand. Die geeft jaarlijks... Uh, quota uit uh, wat er gevangen mag worden. En de schepen zijn uitgerust met GPS. Er wordt heel streng gecontroleerd dat er niet overbevist wordt. En dat zijn relatief schone wateren, dus weinig industrieën. Dus daar haal je een hele zuivere vis naar boven. Dus extra vervuild is het niet, zegt u? Het is uh, altijd in de zeeën zit de vervuiling. Uh, maar met visolie heb je dan nog de mogelijkheid om het te zuiveren voordat je het in de capsule stopt. Dus er zit in visolie, capsules, minder vervuiling dan in de vis die u normaal. Eet. En hoe zit het dan met die claims dat visoliecapsules... zo'n beetje goed is voor alles, of goed zijn voor alles? Nou, dat, dat zou je eigenlijk niet aan mij moeten vragen... want dan ben ik bevoordeeld, eh, waarschijnlijk in uw ogen... maar wij richten ons puur op wat de Europese Voedsel- en Warenautoriteit zegt, de EFSA. Daar zit eh, een team van twintig wetenschappers per gezondheidsclaim... en die geven aan, op basis van alle literatuurstudies die zij doen... al het wetenschappelijk onderzoek wat beschikbaar is... wat wel en niet goed is... Uh, uit dit soort producten. En wat je als leverancier mag zeggen... er zijn meer dan... Uh, er zijn 5000 claims door alle voedselbedrijven uh, ingediend. De meeste zijn allemaal afgewezen. Er zijn heel veel producten uit het schap gegaan de afgelopen jaar... met allerlei claims die niet waar zijn. Maar, visolie, maar visolie is een van de weinige producten... waar de claims overeind zijn gebleven. En die dus wel voor hart, hersenen, gezichtsvermogen, etc. goed zijn. Meneer Winkel, u ik maakt zo druk op niks. Al, ik had eigenlijk al drie keer in willen grijpen. Maar laat nou, ik op het, laatste, op het laatste even ingaan wat de European Food Safety Authority, de EFSA, die meneer net aanhaalt, betreft... Um, de voedselclaims, de gezondheidsclaims van visolie... Uh, met name voor wat betreft EPA en DHA... dat zijn die derivaten van omega-3 die dus in vis zitten... Yep. zijn uh, in 2008 en 2009... Bijna allemaal afgewezen door de EFSA. En dan lees ik even op, want ik heb hier die dingen van de EFSA voor me. Visuele ontwikkeling, goed voor de ogen, afgewezen. Kalmerend effect op kinderen, mentale ontwikkeling van kinderen. Sereniteit, leercapaciteit en denkvermogen. Behouden van normale HDL-cholesterolconcentraties. En waarop mogen ze dan nog wel de nog in de winkel in de staan? Wat zegt u? Waar is dat dan nog wel goed voor dan? Nou, het enige, de enige goedgekeurde gezondheidsclaim voor DHA bijvoorbeeld, dat is één van die twee producten die in visolie zit. Dat is, het heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de visuele functie, dus de ogen van baby's, maar alleen baby's. Maar daar staat heel nadrukkelijk bij dat bij een gebalanceerd dieet voldoende DHA geconsumeerd wordt. En als je dan kijkt naar de gezondheidsclaims van ALA, dat is het plantaardige. Maar wat, uh, wat u zegt is niet waar, mee, in... Winkel. Er, er zijn ik? veel meer claims goedgekeurd op dit moment door de EFSA. Bijvoorbeeld, DHA dreigt bij aan de instandhouding van het normale gezichtsvermogen. DHA dreigt bij aan de instandhouding van normale hersenfunctie. Dat Mijn, zijn gewoon claims die op dit moment goedgekeurd bij dat zijn. een gebalanceerd dieet dat er dan voldoende DHA geconsumeerd wordt. En heel nadrukkelijk stelt de EFSA ook dat in. West-Europa geen omega-3-deficiënties voorkomen. Met andere woorden, je hebt het helemaal niet nodig. Er staat heel nadrukkelijk. Als je gezond leeft, Tuurlijk. niet rookt, matig drinkt... Tuurlijk. En ik eh, hoop dat u dat doet, eet, maar eet, u weet net zo goed als nodig. ik... dat het overgrote deel van eh, bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking... Eh, voldoet niet aan die regels van gezond leven. En dat is een goed recht. Hè? Maar er zijn heel veel mensen die eten geen vis... of die eten niet twee ons en fruit per dag. Dat is een feit... En dan en is, het, ze, ik, en is het denk ik aan die consumenten de keus of ze wel of niet ervoor kiezen om een supplement te nemen om dat aan te vullen. Dat hoeft maar, niet van mij, dat moeten ze zelf kunnen kiezen. Maar dan raden wij dus heel sterk aan met de enorme overbevissing en de verzuring van de oceaan. Bij visserij dus een heel belangrijk. Uh, Item bij is. Om die algen om te gebruiken. Die algenolie te gebruiken. Natuurlijk. En als u dat doet, dan bent u in Nederland alweer vrij uniek. Er zijn maar twee firma's die op dit moment EPA en DHA uit algen aanbieden. En er zijn er veel meer in de wereld die op dit moment daarmee bezig zijn. Hm. Dus ik zou zeggen, ga alsjeblieft over. Op algenolie. Ja, meneer Winkel, heb ik, heb, ik, heb hier twee, uh, ik heb hier twee producten naast mij liggen uit onze, uit, van ons merk. Eén ja. uh, omega-3 visolie en één omega-3 plantaardige olie, wat u bedoelt, uit ja, algen. Dat is, dat is alfa wat, wat, wat wil dat zeggen, meneer Winkel? Dat is het moederproduct van omega-3, want omega-3 is, is altijd plantaardig. Ja. Hè? Dus als het uit vis komt, dan is het nog steeds plantaardig. Goed, maar dit is wat het, u bedoelt, op ja. algen gekweekt zonder vis te gebruikt te hebben, maar DAA, dat, is exact dat verkoopt, wat u bedoelt. Ja, dat verkoopt... Uh, uh, dat verkopen wij? Niet. Nou, dat verkopen we wel. Het ligt hier voor me, met alle goedgekeurde claims van de overheid ernaast. Wacht even, EPA en DHA uit Algen? Ik zeg u DAA, niet EPA, maar Algen, DHA. D, ja, ja, DHA dat kan... Er zijn nog steeds meer die dat doen. Maar, maar, wat, wat, maar wat ik niet. belangrijker vind... is dat uh, ik die keus voor de consument niet wil maken. Uh, het is een, het is, uh, of je uh, groene stroom neemt... of zonnecel op je dak legt... of gewone uh, stroom neemt... dat moet de consument zelf bepalen. De algenolie is bijna twee keer zo duur... als de... Uh, dan de uh, de visolie. Ja, dus, dus hoe meer uh, uh, mensen uh, algeolie gaan uh, kweken, hoe goedkoper het wordt. Uiteraard, daar ben ik absoluut voor. Algen. Maar het is toch niet aan mij om te zeggen... ik haal uh, omega-3-visolie uit het assortiment... en iedereen moet 30, 40 euro gaan betalen voor een zakje algeolie. Meneer Winkel, nou, ik heb nog een laatste vraag. Nu, heeft ja, u nu een advocaat maar, uh, aan de hand genomen... om bedrijven die visoliecapsules produceren aan te pakken? Ja, dat klopt. Uh, niet om die bedrijven aan te pakken uh, om te stoppen met die visolie... Maar hè, uh, om de gezondheidsclaims van de uh, websites te halen... en van de verpakking te halen, omdat het inderdaad zo is... dat uh, om, op het moment dat de EFSA zegt... van nu mogen die gezondheidsclaims er niet meer opstaan... dan moet binnen zes maanden moet dan ook... moeten die claims van de verpakking en de websites verdwenen zijn. En dat is, is in heel veel gevallen niet het geval. Is dat een langdurige juridische zaak? Uh, dat wordt een... Dat wordt een hele moeilijke zaak, omdat het een Europese aangelegenheid is in eerste instantie. En Europa, die delegeert dat dan weer naar de individuele lidstaten. Dus die 27 of 28 hebben er geloof ik nu lidstaten, die moeten dus zelf actie ondernemen en zeggen van oké, okay, uh, wij nemen dit over van de EFSA. En eigenlijk zou dat moeten, maar dat gebeurt dus helaas in weinig gevallen. Maar ik wil toch nog even iets zeggen over het woord duurzaam als het mag. Nee. Want op de website staat duurzame vis. Nee. Geen tijd meer. Nee. <laughs> Dag de Winkel. Dank u wel, hoor. Dos Winkel, hij is oceaanbeschermer en oprichter van de Sea First Foundation. En meneer Schelling hoeft zich nog geen zorgen te maken... over die advocaat die eraan komt, want uh, dat duurt nog wel een tijdje. Hij is directeur van Vlindal. Ze zijn welkom. Wat is er op televisie vanavond? Om kwart voor zes de loting voor de Champions League... waarin uh, natuurlijk ook Ajax uit de koker komt, op Nederland 2... En dan, jawel, de avonturen van Kuifje, het geheim van de eenhoorn. Prachtig gemaakt door Steven Spielberg. Kuifje ziet er iets anders uit dan in de originele strip... maar daar ben je snel genoeg aan, volgens de kennis. En de beelden lijken soms zo sterk op de plaatjes in de strip... dat je je weer tien jaar oud waant. In de bioscoop was die in 3D, bij u thuis natuurlijk niet... maar voor de liefhebbers toch een aanrader. Op RTL 4 om half tien vanavond. Nee, dat heeft u mis... Dat klopt mevrouw Arema, het is om half negen, ja. En in het licht van de huidige spanningen in het Midden-Oosten... is import wellicht interessant. Dat is een discussie tussen een extremistische moslim... en een Amerikaanse evangelist. Kan leuk zijn. Surf naar gids.fm. Graag tot morgen. Het rijke Roomse leven. Het ons kent ons. En het verzet tegen de arrogantie van Hollanders. Over de Burgondische keuken. De joviale bestuurders en de invloed van meneer Pastoor. Deze week staat Villa Vipiero tussen half vier en vier in het teken van Limburg. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.